Een automobilist die in 2017 met zijn zoon bewust tegen een lantaarnpaal reed... in Wanrooi, is veroordeeld tot drie jaar cel. De man lag in scheiding en was dronken toen hij in de auto stapte. Hij zou tegen zijn zoon van tien hebben geroepen... ik rij je kapot, papa niks, dan mama ook niks. Zowel als hij als zijn zoon raakten een zwaar gewond. De jongen is nog steeds aan het revalideren. De rechtbank acht de vader schuldig aan poging tot doodslag en mishandeling. De man van 31, die gisteravond bij de Nederlandse Bank in Amsterdam... door de politie is doodgeschoten, bleek in het bezit te zijn van een nepvuurwapen. Volgens de Rijksrecherche was het niet van echt te onderscheiden. De Rijksrecherche heeft verder aanwijzingen... dat er mogelijk sprake was van zelfmoord door een politiekogel... het zogeheten suicide by cop. De man liep gisteravond met zijn nepwapen op politieagenten af... waarop de agenten de verdachte neerschoten... De verdachte werd geraakt en overleed even later ter plaatse aan zijn verwondingen. Tot besluit nog het weer. Wisselen bewolkt met wat zon en wat buien. Vooral aan zee waait het flink en het is ongeveer 8 graden. Morgen bewolkt en in de loop van de dag meer regen en wind. En het wordt een graad of 9. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Vooral vanmiddag komen in het westen en noorden van het land zware windstoten voor. Verder er beginnen er wat files te ontstaan, zoals op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Roelof Arendsveen, 5 minuten vertraging. En op de N247 Amsterdam-Hoorn bij Monnickendam 2 kilometer file en 10 minuten extra reistijd. En tot zover de verkeersinformatie.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 Een hele goede middag, luisteraars. Het is weer tijd voor muziekboel van Live op ZFM, de lokale omroep van Zandvoort. En natuurlijk hebben we vandaag weer de vaste items: de instrumentale van vandaag, de column van El Kerkman, de nummer 1 van deze week. En ik heb er deze man 1 uit 1980. En dan hebben we de gouden Ouwe van deze week, die komt ook uit 1980. En het weer voor het komend weekend en natuurlijk het biscoopprogramma van Circus Zandvoort. En dat is nog niet alles, want we hebben ook nog nieuws uit onze badplaats... en de directe omgeving. En we hebben dus een heel vol programma. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of sigo kanaal 40. En kijken kan natuurlijk ook. En dan moeten we zo www.zfm-live.nl Mijn naam is Hans Wassenaar... en ik start vandaag met een hele mooie Clidens Clearwater Reviver... Have you ever seen the rain? Now, I hope it isn't. luistert naar het leukste radiostation van Nederland. Uiteraard, en daar luistert u naar. En ik heb de evenementenagenda van februari voor u. En dat is de 10e februari, ZFM Open Huis. Voor makers, adverteerders en luisteraars. En dan is het natuurlijk Studio Tolweg 10A. En dat is van 10 tot 6. En wij doen er zelf aan mee. De 15e kinderdisco, thema heet Feest deze keer. En dat komt in het Pluspunt Noord van 7 tot 9. De 17e Classic Concert... Pianoconcert Jaap Stork, Protestantse Kerk, aanvang om drie uur. De 23e Cabaret aan zee, gelukkig bij de frisse lucht. Theater de Krocht. aanvang om acht uur. Short Rally Race en dat is op het circuit Zandvoort en dat is de 23e. Dan hebben we ook nog de 28e, de Regenboogborrel voor jong en oud. Krankcafé XL van half zes tot half acht. Nou, dat is toch een prachtig lijntje. Ik zou zeggen, u hoeft er eigenlijk niet te vervelen. En ik ga door met The Power of Love, want het loopt nog heel dicht tegen. juist. juiste een Valentijndag. Celine Dion. The Whispers in the Morning of Love asleep and Tide rolling by like thunder. Now As I That I'll answer when I Ja, prachtig plaatje. En wij maar denken dat Gladys Grace gaat Nou, deze kan het ook, hoor. En het is weer tijd voor... De instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Ja, we gaan luisteren naar A Taste of Honey... En het is een liedje gecomponeerd door Bobby Scott en Rick Merlow van de Amerikaanse versie van het gelijknamige Britse toneelstuk... dat de grond ligt aan, aan de film The Taste of Honey uit 1961. Oorspronkelijk was het een instrumentaal nummer. Het werd in 1960 voor het eerst opgenomen door het orkest van Bobby Scott zelf. De bekendste versie van The Taste of Honey als instrumentaal nummer... is die van Herb Albert en His Team on uit 1965. En die heb ik uitgekozen. Hup Albert en is The Brass. Lacht. 24 uur per dag. Dit is IFM. Dat was Ilo, de Rock'n'Roll King. Ja, een lekker blaadje. Bellycon. Bewegen op een trampoline is een uitstekende vorm van bewegen. Het houdt je op een gezonde en een vrolijke manier actief. En het is kinderlijk eenvoudig. Bonseren is geschikt voor jong en oud. Aanmelden kan via de balie van de Blauwe Tram. En de zes lessen zijn op 19 februari, 26 februari, 5 maart, 12 maart en 19 maart. En de kosten zijn 30 euro dinsdag vanaf va 19 februari. Vanaf 1 tot 2. En de locatie is de blauwe tram. En de blauwe tram, dat is natuurlijk uh, Louis-David-Carré nummertje 1. En ik ga heel wat anders doen. Ik ga een Duits plaatje draaien. Jazeker. Marianne Rosenberg, Ik bin do. Platina. De NS heeft dinsdag 5 februari, dus afgelopen dinsdag... meerdere verbeteringen in de dienstregeling voorgesteld... bij reizigersorganisatie en regionale overheden. Met als doel om op belangrijke punten in Nederland... een betere overstap en kortere reistijd te realiseren. Zo wil de NS tijdens de strandse, het strandseizoen van 2020 niet vier, maar zes treinen per uur tussen Haarlem en Zandvoort aan zee laten rijden. Eerder gaf spoorbeheerder ProRail aan dat de stroomvoorziening... nog niet geschikt is om met meer treinen te kunnen rijden. Nu ProRail bezig is met een plan van aanpak voor deze lijn... heeft de NS besloten deze extra treinen al in te plannen en op te nemen. Er rijden nu twee rechtstreekse treinen per uur tussen Amsterdam en Zandvoort... Het is de bedoeling dat de trein vanuit Amsterdam... een goede aansluiting gaat krijgen op het strandtrein... vanuit Haarlem richting Zandvoort. De NS verwacht hiermee de reizigersaanvraag... bij mooi weer beter te kunnen opvangen. En ik ga door met MUT, de Cat In. I can't believe it was so when she tore me I started fighting. fight. Oh, she made a little flesh right at I'm sad, Oh, oh, oh, I wish you got a star. see it in the feline eyes. Yeah. Oh, I wish you were even my Ja, mijn neefjes deden altijd vroeger dit na. Die heette namelijk Mudde tussen de ene En het was altijd zo leuk. Dus het zijn herinneringen voor mij. We gaan ervoor over naar Nel Kerkman. De, de. column Colum van, van de week van Nel Kerkman. Volgens mij is de maand februari er een met afwisseling. Valentijn, de warme truiendag, narcissen langs de Zandvoortslaan... soms een dagje sneeuw of een heerlijk zonnetje. Allemaal gezellige zaken om eruit te kijken... Een ervan is de opbouw van een strandpaviljoens. Wie zal de eerste zijn? Elk jaar een onderlinge wedstrijdje. Veertien pachters willen heel graag aan de open afbouw af... en willen liever een jaar rond paviljoen. Deze wens werd tijdens de laatste raadsvergadering in de kiem gesmoord. Er is echter nog iemand die een wens heeft. Het is de bekendste bejaarde van Zandvoort. Nee, ik ben het niet. Tot in zijn bronzen botten een echte scharrekop. De sculptuur van Kees Verkade. Het beeld heeft sinds 1970 zijn sporen in Zandvoort verdiend. Want wie heeft niet zittend op het bankje met opa naar de zee geduurd? Opa heeft al veel meegemaakt in zijn bronzen bestaan. Zo is hij in 1988 flink beschadigd door een vrachtwagen... en na twee jaar afwezigheid werd hij tenslotte op zijn vertrouwde plek teruggeplaatst. Uiteraard met zeezicht. Na de herinrichting van het Venemaplein is opa Botje... Na een lange logeerpartij bij het museum weer herplaatst. Tot groot ongenoegen van veel dorpsgenoten tuurt hij niet meer over zee. Hij was zonder meer een kwartslag naar het zuiden gedraaid en kijkt uit over de boulevard. Arboba. Een kleine uitleg voor degenen die niets van scharpkoppen afweten. Vroeger zaten de vissers met een pruimtebak in hun mond aan de rand van de zeereep of een, een leugenbankje sterke verhalen te vertellen. Uiteraard met hun gezicht richting de zee, want. De zee heeft en neemt. En dat moet je goed in de smiezen houden. De een van de vele beweegredenen waarom opa Botje... stammend van een zeer oud Zandvoorts geslacht... naar zee moet kijken. Het is ook de intentie van de maker van het beeld, Kees Verkade. Hij kende zijn model heel goed. En zoals elk sprookje eindigt met... ze leefde nog lang en gelukkig... sluit ook deze zandvoortse soap positief af. Weliswaar met veel vijven en zessen... en met hulp van kunstenaar Kees Verkade... Bij de her heropening van het plein, Valentijndag, zit opa, zoals het hoort, over de zee te staren. En zingen we, we leven vrolijk en tevreden omdat wij wonen aan zee. Nel Kerkman. Nou, dat is een mooie. Ik ga door met een Nederlands plaatje. En het is Guus Meuwes op straat.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 Loop even met me door de stad. En kijk wat er gebeurt op straat. Dan zul je zien dat het met jou zo slecht niet gaat. Ondanks is er een nieuwe webcam geactiveerd. De camera is gemonteerd op het dak van Hotel Center Parks... en kijkt uit over het strand. Het is een geavanceerde camera die niet alleen heen en weer beweegt... maar ook kan in- en uitzoomen. Dankzij de webcam kan iedereen in real-time zien wat er voor weer het is in Zandvoort en of het druk is op het strand. Ook, ook, ook, om, om ook mensen van buiten Zandvoort toeristen te bedienen, hebben wij de beelden ook geplaatst op onze website van de Zandvoortse Zomerkrant, waar de webcam 24 uur per dag live uitzendt. Ja, dat zijn allemaal wel moeilijke woorden, hè? Maar waar komen we komen eruit. The Beatles, 1D Sweet'. dan ben je in Zandvoort best aan een, zoetje, een tijdje zoet. De straatnamen op diverse bordjes zijn nauwelijks nog te ontcijferen. Het zou een van de vele goede voornemens van de gemeente zijn... om deze straatnaambordjes langs, de, langs te lopen... en waar nodig van nieuwe borden te voorzien. Om het puzzelen te vermakkelijken... kan men alvast beginnen bij het beatrix en de burgemeester Nawijnlaan. Simon, met Coming Around Again. We gaan door met ons volgende item. u zich deze nog? Ja, ik heb er eentje uitgekozen uit 1980. En het is Dumb van een nummer van de, bekende zanger, van de bekende band BZN, de band zonder naam. De single werd uitgebracht in 1980 en werd in de Nederlandse top 40 de tweede nummer 1 hit van de groep. Mon Amour was de eerste in 1976. Uh, qua tekst lijkt het sterk op de nummers van Ilo. De B-kant van de single Hey Lady Jane... lijkt sterk op de nummers van The Beatles... die door Paul McCartney geschreven zijn. Begin 1984 verliet Annie Schilder de groep... om meer tijd aan haar gezin te kunnen besteden... en korte tijd later aan een tamelijk succesvolle... solocarrière te beginnen. Schilder nam in Nijmegen afscheid van de groep en de fans. De bandleden dachten... Dat het het einde was van BZN. Maar er werd een geschikte opvolger gevonden. In de persoon van destijds 20-jarige. Uh, Car uh, Carola Smit. Ja, en wij gaan luisteren naar. Pearly Down, BZN. Morning light. Softly shining on the hill. And we all see the dawn when it's rising out of In wijksteukpunt ook wisselen een één keer per maand ex-kankerpatiënten ervaringen uit en bieden elkaar emotionele steun. Een oncologische verpleegkundige is bij de bijeenkomsten aanwezig om de groep te begeleiden en geeft advies. Let op, vanaf januari is de vrijdagochtend verplaatst naar de maandagochtend van half elf tot twaalf in de Thee Hilbertzaal in Pluspunt Zandvoort Noord. De eerstvolgende bijeenkomst is op 11 februari. Opgave vooraf is niet noodzakelijk. Deelname en ook koffie en thee zijn gratis. Dus onthouden, dat is niet vrijdag... maar maandagochtend van half elf tot 12. En ik ga door met allemaal. Stuur zitten weer op. Ik zie u graag terug na het nieuws en de berichten. Tot straks!